1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. De Nederlandse Bank schetst somber beeld. Bijna geen economische groei volgend jaar. Een kabinet overweegt extra ingrepen. In het noorden van het land buien, in het zuiden blijft het zo goed als droog. Daar schijnt de zon. De westenwind is matig tot vrij krachtig. Aan de kust is nog krachtig tot hard. En Het is zo'n 8 graden. Morgen wisselend bewolkt en vooral in het noorden buien. Zondag begint droog, maar zondagmiddag dan volgt er weer bewolking en regen. De groei van de Nederlandse economie komt volgend jaar vrijwel tot stilstand. Dat staat in de halfjaarlijkse raming van de Nederlandse Bank. Volgens DNB komt de economische groei over heel 2011 nog uit op 1,4 procent. Maar de vooruitzichten zijn slecht. In het derde kwartaal van dit jaar kromt de Nederlandse economie... En DNB verwacht ook krimp in het vierde kwartaal en dan is er sprake van een recessie. Voor heel 2012 rekent de bank op groei, maar die komt niet uit boven de 0,2 procent. President Klaas Knot van de Nederlandse Bank gaf zojuist een korte toelichting op de nieuwe groeivoorspelling. verslaggever Jeroen van Dommelen sprak met hem. Meneer Knot, de Nederlandse Bank komt met cijfers voor de toekomst 2012-2013. Het ziet er niet best uit, hè? Dat klopt. Uh, het is duidelijk dat uh, de conjunctuur in heel Europa en dus ook in Nederland uh, aan het afzwakken is. En uh, ja, de consequenties daarvan hebben wij met onze ramingen geprobeerd in beeld te brengen. Wat betekent dat voor de Nederlandse economie? Dat betekent dat de Nederlandse economie een, uh, een afzwakking tegemoet gaat. En uh, ja, dat er dus de komende jaren, wij, wij, wij ramen de groei op een heel klein plusje in uh, 2012. En hopelijk weer iets, maar wel een heel voorzichtig herstel in 2013. En is dat eigenlijk een soort uh, conclusie, we gaan stilstaan een tijdje? Niet stilstaan, maar wel een uh, zeer beperkte groei. En dan zijn daar dan politieke afspraken over die dan zeggen... ja, dan zullen we het dus fors moeten bezuinigen. Is dat daarmee eigenlijk bijna automatisch zo? Onder de huidige marktomstandigheden, denk ik... Dat, je, dat geen enkele overheid zich kan veroorloven om zich niet aan begrotingsafspraken te houden. Immers, het niet houden aan begrotingsafspraken is de bron van de huidige onrust in Europa. En ik denk dat dat dus ook voor de Nederlandse overheid geldt: dat zij zich zal moeten houden aan de eerder afgegeven commitments. Dus dat is met dit zwarte scenario dus eigenlijk onvermijdelijk? Dan komt het dichtbij onvermijdelijk, ja. De werkloosheid, daar gaat het ook heel slecht mee. De werkeloosheid loopt op in onze ramingen, dat klopt. Maar in internationale context staan wij er gelukkig... qua onze arbeidsmarkt nog redelijk goed voor. Maar ook dit is inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling. Toen u die cijfers zag, dacht u van, uh, daar gaan we weer? Daar gaan we weer, nee, dat dacht ik niet. Uh, omdat uh, uiteindelijk we al een tijdje hebben zien aankomen... dat het vertrouwen uh, aan het teruglopen was. Dat komt vooral door de schuldencrisis... Maar dat betekent ook dat als we tot een geloofwaardige oplossing van die schuldencrisis komen... dat het vertrouwen ook weer terug kan komen en dat dan ook het herstel er weer zou kunnen zijn. Tot slot, is dit nog te doen met bezuinigingen of zijn echte hervormingen nu onontkoombaar? Ik denk dat er altijd sprake moet zijn van een combinatie van bezuinigingen en hervormingen. Bezuinigingen op de uitgaven en hervormingen die gewoon het groeivermogen... en het verdienvermogen van de Nederlandse economie versterken. Dus of dat kabinet het nou leuk vindt of niet, het is onontkoombaar, zegt u eigenlijk. Gegeven als deze ramingen zich inderdaad materialiseren, dan is het onontkoombaar. Dat was verslaggever Joen van Dommelen in gesprek met uh, president Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Nu naar Den Haag, naar Marcel Bril. Marcel, ja, dat is heldere taal van meneer Knot. Ja. Weet u sinds vanochtend ook dat het kabinet erover denkt om uh, tussen de 6 en 10 miljard extra te bezuinigen... bovenop de, het bedrag wat al bekend was... Als ik uh, knotsen hoor, dan, uh, dan zijn als, als die cijfers praktijk worden... extra maatregelen onontkoombaar. Ja, dat is inderdaad uh, wat hij zegt. Uh, als die voorspellingen uh, waar blijken te zijn... dan ontkom je niet aan bezuinigingen en hervormingen. Nou, het kabinet is ook doordrongen van de ernst van de economische situatie. Maar de getallen van de Nederlandse Bank... een heel belangrijk instituut natuurlijk... dat zijn niet de enige getallen waar het kabinet mee rekent. Het Centraal Planbureau uh, komt binnenkort ook met cijfers. En dat wacht het kabinet af of die ook zo somber zijn... En Pas dan wordt er ook echt serieus gekeken of er extra bezuinigd en hervormd moet gaan worden. Of het dus inderdaad 6 tot 10 miljard euro is wat bespaard moet gaan worden. En je hebt bewindspersonen gesproken over, over die berichten. Van 6 tot 10 miljard extra misschien. Hoe reageren ze? Nou, ze zijn niet echt heel uh, welwillend. Vicepremier Verhagen benadrukte bijvoorbeeld vanmorgen nog eens. dat de seinen wel op oranje staan. maar dat die definitieve cijfers er dus nog niet zijn. Ze verschuilen zich achter die cijfers. Ze zeggen officieel weten we nog van niks. En in februari gaan we kijken of we ook echt serieus om tafel moeten gaan zitten. Dat is volstrekt logisch overigens dat ze voor de microfoon niet uh, vooruit willen lopen op definitieve cijfers die er nog niet zijn. Maar reken er maar op dat uh, ze de kop niet in het zand steken en dat er achter de schermen grondig nagedacht wordt over extra bezuiniging. Maar is dit weer een volgende stap? Worden de geesten rijp gemaakt voor ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek, om maar wat te noemen? Ja, dat soort zaken zullen ongetwijfeld besproken gaan worden. Dat zijn tot nu toe politieke taboes. Daar wordt nog niet over gesproken, in ieder geval niet serieus over gesproken... om die hypotheekrente -aftrek te versoperen. Maar allerlei versoberen. kopstukken doen dat intussen wel, hè, de afgelopen weken... ook van VVD- en CDA-huizen. Zeker, en daarom hoor je ook achter de schermen... dat het uh, bijna onontkoombaar is om serieus te gaan kijken... of het kabinet daar ook wat aan moet gaan doen. Het is zo dat er uh, dus serieus nagedacht wordt over grote hervormingen. Niet alleen maar bezuinigingen, Dingetjes hier weghalen, dingetjes daar weghalen. Nee, uh, er moet echt serieus gekeken worden, vinden sommigen.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 Groot-Brittannië, een belangrijke handelspartner van Ierland... wil niet meedoen aan dat verdrag. De Britten vinden het onaanvaardbaar als Brussel meer macht krijgt. Dit is het NOS Journaal, het Dorald Megens. In Schotland zitten nog tienduizenden huishoudens... na de zware storm van gisteren zonder stroom. Volgens de Schotse regering wordt er hard gewerkt... om de stroomvoorziening te herstellen. Maar het kan nog wel het hele weekend duren voordat alles weer functioneert. Door de zware storm knapten veel elektriciteitsmasten. Werden gisteren in Schotland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 Wilco Boom, verzaggever van die commissie. Dat is meevaller, Wilco? Ja, dat is zeker een meevaller. Zeker na de onheilstijdingen die we zojuist over ons heen hebben gekregen... over extra miljardenbezuinigingen. Maar volgens Klaas Knot is de kans groot dat van alle tientallen miljarden... die er in 2008 in de banken gestoken zijn... dat die terugkomen in de staatskas. En het is zelfs mogelijk dat die nog een kleine winst gaan opleveren. Ik zou ook willen zeggen, als het gaat om de inzet van die belastingmiddelen... dat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 Ja, Dat is mooi nieuws. Zou je zeggen, hoe zeker is het dat die miljardensteun er ook echt, uh, ook echt terugkomt? Ja, dat is denk ik toch niet helemaal zeker. Bij de commissie zei, uh, zei Knot, je hoorde het net, dat hij ervan overtuigd is dat het gaat lukken. Maar na afloop, uh, voor de microfoon van collega Jeroen van Dommelen... Uh, toen was hij toch wat voorzichtiger dan uh, toen hij bij de commissie onder Ede zijn uitspraak deed. Hij bleef overigens wel optimistisch. Als je over een aantal jaren terugkijkt en als we voldoende tijd nemen om ook hè, de zaak weer terug te brengen, ABN AMRO Fortus weer terug te brengen naar de markt, dan zou het best kunnen zijn dat er uiteindelijk geen belastinggeld verloren is gegaan als het gevolg van de crisis. Nou zegt u dat, maar nou vindt natuurlijk ook iedereen dat we daar u aan kunnen houden. Het is geen belofte. Als u het hebt ervaren als een belofte, dan heb ik mij ongedruk, ongelukkig uitgedrukt. Uh, het is... Een verwachting en nogmaals, het is vooral bedoeld om te zeggen... kijkt u nou niet te veel naar individuele maatregelen... maar kijkt u nou echt naar de, het totaal aan maatregelen... wat we onder hoge tijdsdruk, onder grote stress he, toen hebben moeten nemen. Ja, Klaas Knot wil het dus geen belofte noemen. Maar hij is toch optimistisch dat de miljardensteun voor de banken... links of rechtsom terugkomt in de staatskas. Nou, zoals eerder gezegd, het verhoor van Knot door de commissie De Wit is afgelopen. En zojuist is Jan Kees de Jager, minister van Financiën... aangeschoven bij de commissie. En dat is, naar het zich laat aanzien, het laatste verhoor door de commissie De Wit. Tenzij de komende dagen alsnog blijkt dat Belgische bankiers... naar de commissie willen komen. Maar tot nu toe hebben zij geweigerd. Jij gaat dat verhoor ook volgen, Wilco? Zeker.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 Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft een leraar op non-actief gesteld... omdat hij een leerling vol in het gezicht heeft geslagen. De docent was kwaad omdat leerlingen in een schoolbus aan het knoeien waren met eten. Een studiereis waren ze aan het maken. De leraar sloeg een leerling van 15 zo hard in het gezicht dat hij een tand kwijtraakte. De directie van de school in Zeist is verbijsterd over de handelwijze van de docent. En de school wil vandaag bepalen wat er met hem gebeurt. De leraar zit een jaar voor zijn pensioen. Dan naar de AWB. Verkeersinformatie van John Bakker. Met files op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Bij knooppunt Muidenberg, twee kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein, drie kilometer. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, bij Leusde, twee kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse bank schetst een somber beeld voor 2012. De groei van de Nederlandse economie komt volgend jaar vrijwel tot stilstand. Om de schatkist op orde te krijgen, denkt het kabinet na over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro. En de miljarden die de staat heeft gestoken in de banken om die door de kredietcrisis te helpen, die komen waarschijnlijk terug met een plus. Dat zei president Klaas Knot van de Nederlandse bank vanochtend tegen de commissie De Wit.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 Vanaf 77 euro. Kijk op Blue.nl. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. Het gebeurt niet elke dag dat Hillary Clinton Den Haag aandoet. Gisteren was ze er, om te spreken over internetvrijheid. Zometeen praat ik met Europarlementariër Marietje Schaken over dit belangrijke onderwerp. Gisteravond werd de Miljonair Fair geopend door oud-supermodel Ellen McPherson. Dagboekgast Yves Geiraat was best onder de indruk van haar. Ik wil ask een paar vragen questions aan Elle, als je are single ha, For Voor only. alleen. Oh, oh. <laughs> okay. Uh, okay. En na half twee stand.nl, daarin praten we over nieuwe ingrepen... om het Nederlandse huishoudboekje op orde te brengen. Volgens Haagse bronnen kunnen de nieuwe hervormingen oplopen tot 10 miljard euro... Zijn nieuwe ingrepen noodzakelijk... of kan beter worden geïnvesteerd in de Nederlandse economie? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling luidt... extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Met u daarmee eens of oneens sms naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen met 0800-1101. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stamp.nl of twitteren. Hashtag Stamp. Extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te breken. Is Radio 1. Lunch. Volop steun voor cyberdissidenten en volledige vrijheid voor bloggers... in landen waar het niet zo nauw genomen wordt met de vrijheid van meningsuiting. Het wordt gepredikt op Freedom Online. Dat is een tweedaagse internationale conferentie in Den Haag. Gastheer is Uri Rosenthal, de minister van Buitenlandse Zaken... die gisteren met onder andere Hillary Clinton de conferentie opende. Freedom of speech online... Surely is as crucial as that freedom offline. Dit is een van de defining issues van onze tijd. Ze zijn niet they're ze zijn niet not western. Ook vandaag wordt in Den Haag door een internationaal gezelschap nog volop gediscussieerd over onbeperkte toegang tot het internet. Lunch vraagt zich af: hoe houd je het internet open en hoe houd je het internet vrij? Een van de sprekers vanochtend was Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u vanochtend nog in gesprek geweest met een uh, euro, uh, cyberdissident? Ja, wel eventjes. En dat doe ik eigenlijk al, uh, al jaren. En het gaat ook eigenlijk niet altijd om zogenaamde cyberdissidenten. Dat lijkt een beetje een modewoord. Maar het gaat om mensen die overal ter wereld mensenrechten verdedigen. En daar soms technologie bij gebruiken. Of soms juist worden uh, aangevallen en onderdrukt met behulp van technologie Wie... en internet. Wie heeft u gesproken vanmorgen? Er was een blogger uit Syrië... Uh, die, uh, die meedeed aan de conferentie. En, wat de, de, ja, en die loopt tegen allerlei beperkingen aan, neem ik aan, nu? Ja, die is uh, gevangen genomen, gemarteld vanwege het uiten van een mening. Laten we de stand van zaken qua open internet eens dus opmaken. Hoe open is het internet? Steeds minder, vrees ik. Uh, ik denk dat er echt een soort uh, uh, ja, wedloop is op het afsluiten of het creëren van intranetten. Door landen, dus in China en in Iran zie je al dat er eigenlijk een heel eigen internetomgeving wordt gemaakt die losstaat van het wereldwijde web. Uh, dat wordt vormgegeven door censuur door de overheid en centralisering van de informatiestromen. Een internet is eigenlijk een bedrijfsnetwerk, een gesloten bedrijfsnetwerk. Precies, dus waar het wereldwijde web in principe open is en de hele wereld uh, omspant, zie je dat landen ja, een eigen omgeving, een soort bubbel, dus ik noem dat de intranet aanbouwen zijn, wat helemaal niet meer zo open is. En we zien ook dat er bedrijven zijn uh, en uh, ja, ook beleid wat dat open internet steeds meer bedreigt. Beleid van met name dit soort uh, wat slechtere landen, zeg maar? Aan de ene kant zie je daar natuurlijk een, een nadruk, maar uh, we moeten niet doen alsof er een grote scheiding is tussen wat er in uh, het westen of in open samenlevingen gebeurt en in andere landen die meer gesloten zijn en waar onderdrukking plaatsvindt. Omdat uh, wat we hier doen uh, ook uh, wezenlijke invloed heeft op wat er in andere landen gebeurt en ja, we in Nederland, maar ook in Europa in bredere zin ook voortdurend met een strijd bezig zijn om ervoor te zorgen... dat er geen maatregelen worden genomen die het internet beperken. Ja, of... want we kijken natuurlijk inderdaad vooral naar dat soort landen. China, Syrië, Iran, Egypte, dat soort landen kijken we vooral naar. Ja. Um, maar de Nederlandse overheid, is die volledig heilig op dit gebied? Ik vrees dat geen enkele overheid heilig is. Uh, ten eerste valt internetvrijheid natuurlijk in een bredere context... van mensenrechten in het algemeen. Je kunt niet uh, een slecht mensenrechtenbeleid hebben... en een heel goed internetvrijheidsbeleid. Die twee gaan echt hand in hand. Uh, en daar uh, ja, mag het een stuk steviger uh, onder de huidige regering... wat D66 betreft. Maar bijvoorbeeld ook in Amerika uh, liggen nu wetsvoorstellen voor... om uh, piraterij, dus het downloaden van liedjes... waarover geen auteursrecht is afgedragen, tegen te gaan. En als die wetten worden aangenomen, dan zou dat de Amerikaanse uh, wetgevers de mogelijkheid geven... om websites overal ter wereld van het internet af te halen of te blokkeren. En daarmee wordt eigenlijk de basisinfrastructuur van het internet aangetast. En dat is ja, een groot probleem. Dus dat, dat zijn we nu aan het uh, tegenproberen te gaan. Maar er zijn dus de, de, de, globaal twee krachten die zeg maar, in het Vrije Westen, want dat zijn we nog steeds. In het Vrije Westen werken op, die, uh, op het internet. Dat is de commerciële kracht aan de ene kant. platenmaatschappijen en filmmaatschappijen zijn er leidend in. En anderzijds de overheden zelf die ook een aantal uh, beperkingen opleggen. Ja, dat is denk ik een goede samenvatting. Uh, en dan heb je ook nog een, een discussie die de laatste tijd heel erg uh, wordt aangewakkerd. En dat gaat over cybersecurity. En uh, wat op internet heel kenmerkend is... is dat je eigenlijk geen echte publieke ruimte hebt. Het internet is in handen van bedrijven. Dus het is ook soms moeilijk om die bedrijvenkant, die commerciële kant... helemaal te scheiden van de overheidskant. En zeker als het gaat om, uh, om beveiliging en uh, de hele gedachte over cybersecurity. Hoe... Ja, je ziet de overheid ook alle kanten op schieten. In Nederland is nog maar net de discussie afgelopen... over de bewaartermijn van informatie. Dat wilde deze, de, het kabinet wilde het eigenlijk op een jaar zetten. Dus uiteindelijk is dat zes maanden geworden. Dat betekent dat alles van iedereen bijgehouden wordt... gedurende die periode. Ja, dat zijn uh, inderdaad maatregelen om, om goed over na te denken. Maar ook over wat voor beperkingen je wilt toestaan. Er is ook een hele discussie uh, onlangs geweest over downloadverbod. Ook over netneutraliteit. Dat loopt nog steeds. Precies, uh, dus we zijn er nog lang niet vanaf. Uh, Nederland heeft nu wel als een van de eerste landen uh, op, uh, op aandringen van de Tweede Kamer uh, netneutraliteit verankerd in de wet. Wat is netneutraliteit? Dat is uh, dat internet service providers geen onderscheid mogen maken tussen het soort informatie uh, wat ze doorgeven. En daar was wel sprake van. Dus bijvoorbeeld uh, telecomaanbieders wilden eigenlijk liever niet... dat mensen via internet gratis diensten gebruikten om ook mee te kunnen bellen. Omdat dat concurreerde met hun eigen betaalde diensten. Even concreet, WhatsApp en Ping, dat soort dingen, dat wilden ja, ze dat Skype. uitzonderen. Skype wilden ze uitzonderen, want daar verdienden ze te weinig aan. Precies. En uh, dat mag niet meer in Nederland. En dat is denk ik heel goed. En het zou mooi zijn als dat in Europa ook in de wet wordt vastgelegd. En dat is een manier ook weer om dat internet vrij te houden. Met alle respect, is het klein bier als je kijkt naar de landen als China en Syrië en zo? Waar we het hier in Nederland over hebben? Ja. Nou, het gaat wel hand in hand en het is voor onze geloofwaardigheid heel erg belangrijk. Maar het is zeker zo dat er, als je het hebt over het volledig centraliseren van informatiestromen, censuur, het aftappen van uh, e-mailverkeer, mensen in de gevangenis zetten om wat ze op Facebook plaatsen, ja, dat is natuurlijk wel een hele andere orde van grootte absoluut. U heeft zich hard gemaakt voor een speciaal internetvrijheidsfonds, dat komt er. Uh, wat gaat ermee gebeuren? Dat is een Europees fonds wat het mogelijk maakt om uh, dissidenten, uh, mensenrechtenverdedigers te trainen. Maar ook om technologie te ontwikkelen die hen helpt ze be zich beter te beschermen. Uh, veilig te kunnen communiceren en bijvoorbeeld niet uh, op te sporen. Uh, dus het heeft een aantal pilaren, dat beleid. Uh, er zal ook gekeken worden naar een dialoog tussen het bedrijfsleven en uh, politici. En het, het helpen van mensen trainen. Is dat niet een beetje dubbel? Want de, de, de staat en Nederland gaat bijdragen aan het fonds van 125 miljoen. Doet ondertussen van alles en nog wat om de veiligheid van de burgers te garanderen. Maar wel diep mee te kijken in wat we allemaal doen. En het zijn ook westerse bedrijven die uh, allerlei technologieën verkocht blijken te hebben aan landen. Om nou ja, hun eigen burgers in de gaten te houden. Ja, het fonds waar ik me hard voor heb gemaakt is een Europees fonds... Uh, wat uit de Europese begroting komt. Dus er zal indirect wel wat uit Nederland komen. Uh, Nederland heeft zelf nu ook een eigen... Uh, fonds toegezegd uh, van, een, van een andere grootte. Dus uh, het is niet direct één op één uh, te schakelen... maar die geloofwaardigheid is zeker belangrijk... en ook de rol van bedrijven uh, moet aangepakt worden. Daar uh, zet ik me in het Europese parlement ook voor in... om ervoor te zorgen dat inderdaad die in Europa geproduceerde technologie... die gebruikt wordt om mensen te censureren, om in te breken in e-mail... om mensen op te sporen, uh, precies in hun huizen om ervoor te zorgen dat dat niet uit Europa komt... en in de handen valt van regimes die daarmee mensenrechten ja. uh, schenden. Want een heel klein beetje boter hebben we wel op ons hoofd, op dat vlak. Ik vrees dat het meer is dan een beetje. Dus uh, het is echt uh, digitale wapenhandel die plaatsvindt... zonder de controle die bij traditionele wapenhandel plaatsvindt. Er is een totaal gebrek aan transparantie. Uh, bedrijven spelen een beetje een kat- en muisspel. Sommige van die bedrijven uh, maken producten, mobieltjes... Uh, bieden diensten aan die wij elke dag... Gebruiken, maar anderen niet. Die verkopen alleen maar uh, systemen aan uh, andere landen... overheden, politie en justitie en veiligheidsdiensten. En die opereren eigenlijk volledig onder de radar. Uh, en het is eigenlijk ongelooflijk hoe meer we hierover leren... hoe dit zo uh, ja, ja. totaal in het duister kan plaatsvinden. Ik vind het woord digitale wapenhandel in dit verband wel erg mooi. Ik had het nog niet eerder gehoord, maar het is in feite een, feit, een vorm van wapenhandel wat er gebeurt. Ja. ja. Um, wat, wat, wat kan, kunnen wij, wat, wat kan Europa als het gaat om het daadwerkelijk uh, toewerken naar een open en vrij internet? Uh, daar, daar is op tal van gebieden werk voor nodig. Vanmorgen uh, sprak ook commissaris Kroes, uh, Nederlandse eurocommissaris die de digitale agenda uh, onder haar hoede neemt. En zij zei, en daar ben ik het heel erg mee eens, we moeten onze Europese markt en de economische uh, ja, macht die we daarmee hebben... inzetten voor mensenrechten. En als je nu kijkt naar die markt en dus ook dat handelsaspect... waar we het net over hadden, dan moeten we zorgen... dat er Europese regels zijn waardoor er niet zo makkelijk... digitale wapens verhandeld kunnen worden. En uh, moeten we er ook goed over nadenken ja, hoe we uh, de toekomst van het internet willen vormgeven. Uh, je merkt dat we nou, vandaag het over Syrië hebben. We kijken erg naar wat er nu speelt. Maar we moeten eigenlijk juist een grote vlucht naar voren maken... en voor de troepen uit gaan lopen. En al nadenken over uh, ja, hoe het internet er over vijf à tien jaar uitziet. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat je kijkt in de uh, research and development... de onderzoeksfase van technologie... wat de mogelijke gevolgen voor mensenrechten kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld Apple heeft recent patent aangevraagd... op een uh, technologie die het mogelijk maakt om de camerafunctie van een telefoon... in een bepaald gebied uit te zetten. Nou, dat zou handig kunnen zijn als je bijvoorbeeld niet wil dat mensen... een concert filmen, wat niet mag. Maar als we ons nu eens voorstellen dat die functie al bestond op het Tarierplein in Egypte... dan zouden al die filmpjes waardoor de wereld ooggetuige is geworden... van wat er zich daar heeft afgespeeld, misschien wel helemaal niet gemaakt hebben kunnen Doting. worden. Doting, ja. dit soort ontwikkelingen. Ja. Het is steeds meer Big Brother die uh, diep ingrijpt in, uh, in onze leven... op alle manieren. Ja, dus we moeten hard ons best doen om het uh, te voorkomen... en om mensenrechten uh, de boventoon te laten voeren. Zij Marietje Schaken van uh, d 66 europarlementariëren aanleiding van de bijeenkomst in Den Haag... de internationale conferentie over vrijheid online. Dank u wel. Dank u wel. Het Radio Dagboek. Deze week met Yves Geiraat, directeur van GMG. En dit jaar vieren wij 10 tienjarig jubileum met de Miljonair Fair. En die Miljonair Fair werd gisteravond geopend. Vooraf aan het grote gebeuren had Yves Geiraat nog een diner met zijn VIP-gasten. Er werden tienduizenden euro's opgehaald voor de dakloze krant. Maar er speelde nog iets anders. Elk jaar opent een internationale ster, de Miljonair Fair. En dit jaar was het het voormalig supermodel Ellen McPherson... Beter bekend als de body. De vraag is dan altijd... Klikt het met de Elle McPherson? Ja, misschien is ze heel bij de hand of arrogant of wat dan ook. Maar dat klikt gewoon. Dus uh, ja, we hebben een leuk contact met elkaar. Niet klikken in de voor... Ik ben getrouwd, hè? <laughs> ik heb twee kinderen. Nee hoor, ik ben braaf. Nou, nu gaan we zo meteen nog even... Ga ik haar interviewen. Uh, gewoon, ik wil even wat dingen over haar persoonlijk weten... En dan, euh, ja, dan gaan we ons opmaken voor de rit naar de Rai. En dat is wel grappig, want dan ben je nu hier heel rustig. En straks komen er een heel spektakel en toestanden en noem het allemaal maar. Hallo? Ja. Mag ik nog heel even uw aandacht? I just want to ask a couple of questions to L. If you are single. Ha, for you only. Uh -oh. <laughs> oké. Okay. Uh, okay. Nou, exactly. This is how you make them speechless. Ja. Maak even een groepsfoto. Het moeilijkste Dat is nog moeilijker dan het organiseren van een Millionaire fair. Om iedereen hier te krijgen. And here we go. We doen a few shots. Mr. Mayor? Miss Miss Pearson? Ja, yeah. Look forward to the Millionaire Fair. Here we go! Yeah. Yeah. Great, thank you very much. Ik wil eventjes wat uh, melden. Dat is namelijk dat jullie uh, natuurlijk onze VIP-gasten zijn. En wij gaan ook VIP naar binnen. Dat is aan de rechterkant van de rode loper. Blijven. Dus uh, er staan butlers op ons te wachten. En dan kunnen jullie, uh, kunnen jullie gelijk met ons mee naar binnen lopen. Occupy. Ja, wij lopen achter de bus. Frans ga er geen kijkje nemen. Voor het traxie ah, we gaan er even vast Nee, Frans. We hebben een plaatje maken. Nee, ik wil het niet hebben. Straks. Ja, dit is het moment. Ja, dus ik ben rustig. Want ik weet wat ik moet doen. Dankjewel. So please, L, do the official moment. It's 3, 2, 1, go! Is, Uiteindelijk ben jij de verantwoordelijke ja, voor het geheel. Ik ben blij dat ze weer uh, lekker in de auto zit. En ze vond het wel heel leuk. Ja, vond het Opmerkelijk leuk. Heerlijk. Ja. Ah. Dit is mijn favoriete plek. Backstage. Dit is gewoon top. Ik wil... Heb jij voor mij een sigaret? Ja. Alsjeblieft. Mm -hmm. Lekker. Met een glas water. Een glas water? De mensen zijn enthousiast. En uh, ja, daar doe je het voor. Je doet het niet voor jezelf. Je doet het gewoon om iets tot stand te brengen en uh, om samen iets te bereiken. En dat, uh, ja, dat ik, dat, ik voel dat, dat dat heel goed voelt. Het blijft uh, altijd zo lang uh, ik het leuk vind als organisator. Het is hetzelfde als, uh, als je vraagt aan, aan de Teva, ja, hoe lang blijft de Teva? Dat is een kunstbeurs, ja, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar. Dat, uiteindelijk bepaalt de markt dat. Dat bepaal ik niet. Ik denk dat je in je werk ook nuchter moet zijn en zakelijk. Je moet wel rustig blijven. Maar ja, dat is ook een andere Yves. Maar dat is een Yves uh, privé die uh, uitbundig is... en uh, ik het leuk vindt om uh, uit de vliegtuig te springen. En, uh, ja, ik hou van avontuur. Dit was het laatste deel van het radiodagboek van Yves Geiraat. Je kunt nog tot met 12 december de miljonair fair bezoeken. Volgende week volgen we tennisser Robin Haasen. Hij speelt in Ahoy Rotterdam tijdens de Masters. Deze week werd het Radiodagboek gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen gaan we het in uh, Stam.nl hebben over de bezuinigingen die er aan zouden komen. De extra bezuinigingen, extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Dat is de stelling van vandaag. kunt bellen met 0800 1101. Dat zometeen na half twee, na de hoofdpunten van het nieuws van Freddy van Teijn. Radio 1.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 Op de eurotop in Brussel is Groot-Brittannië alleen komen te staan. Het land weigert als enige zich aan te sluiten bij de nieuwe begrotingsunie die de 17-euro-landen willen vormen. Ze willen een verdrag sluiten waardoor landen met een te hoog begrotingstekort gedwongen kunnen worden hun begroting aan te passen. Het kabinet denkt na over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro. Dat zijn gebronnen in Den Haag. Dat zijn miljarden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Volgens bronnen wordt er mogelijk ingegrepen... in de hypotheekrenteaftrek en de WW-uitkeringen. En voor dijken en waterkeringen is extra waakzaamheid ingesteld... in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed... dreigt op veel plaatsen hoog water. Vanmorgen is in Groningen de waterkering... bij Termunterzeil uit Voorzorg gesloten. En ook de Hollandse IJsselkering... tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel wordt nu gesloten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws op dit moment. AWB Verkeersinformatie met file na een ongeluk op de A6 richting Muiden voor knooppunt Muidenberg 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Frank Dumosch Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Het is schuur weer in Europa en ook in Nederland is de temperatuur flink gedaald. Het kabinet wil volgend jaar extra bezuinigen. Wel 5 tot 10 miljard extra, bovenop de 18 miljard euro die al in het regeerakkoord stond. Het kabinet houdt zich nog op de vlakte. Kijk, alles wat we eventueel moeten bezuinigen, heb ik liever niet. Ik heb liever dat de economie lekker aantrekt en dat we dat niet hoeven doen. Maar als het straks blijkt te moeten, dan moet het. En dan moeten we toch kijken hoe we daar weer uitkomen. Natuurlijk weet iedereen wat er in Europa gebeurt. En, uh, en mogelijk dat er uh, volgend jaar iets nodig is. Maar dan heb je eerst de informatie nodig en die is er nog niet. Je eerste eerst de minister Schippers van Volksgezondheid... en daarna minister Kamp van Sociale Zaken. Is het goed dat het kabinet nog verder bezuinigt om de crisis te bestrijden? Of moet je in deze moeilijke tijden juist de economie stimuleren... en de bevolking dus niet in de portemonnee treffen? Ik praat erover met Alexander Pechtold, deze 60 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Alexander Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, drie keuzes, graag een ja of nee. Dit is het moment om de hypotheekrenteaftrek aan te passen. Ja. Ik liep voor de sloophamer in plaats van de kaasgraaf. Uh, nee, de, de, de sloophamer ja ook niet. Ja of nee, niet. meneer Pechtof? Geen van twee. Visie. Ik het ben... fileermes, mag ik dat zeggen? Ja, goed. Ik ben blij dat ik lekker in de oppositie zit. Dat is de derde. Nee. Ik moest lachen om de gretigheid waarmee u zei die hypotheekrente aan te te passen. Maar daar gaan we zo meteen wel even het uitgebreid over hebben. De stelling van vandaag luidt extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Bent u daarmee eens of oneens? Dat, u kunt uw sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag stampunt. Alexander Pechtold, de stelling van vandaag extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Wat zegt u? Dat klopt, ja. En, en Dat is het eerlijke verhaal. Omdat vannacht in Europa, uh, mede door vannacht in Europa, uh, er geen leiderschap is getoond... zitten we niet alleen in een, in een economische en financiële crisis... maar zitten we ook in een politieke crisis. En dat zorgt ervoor dat onze economie terugloopt... dat onze werkloosheid oploopt, dat de rentes oplopen... dat aan de andere kant uh, de kredietwaardigheid van landen onder druk staat. Ja, en dan moet je je huishoudboekje op orde brengen. Die 5 à 10 miljard extra bezuinigingen die staan nog niet feitelijk vast. De Telegraaf meldt dat. De Nederlandse Bank heeft vandaag gezegd, zojuist gezegd moet ik zeggen, 5 miljard minimaal. Wat, wat is uw reactie erop? Ja, dat was ook al de voorspelling van het noodscenario van het Centraal Planbureau. Het zijn natuurlijk afschuwelijke bedragen en mensen zullen de, de aantal nullen wat er mee gepaard gaat inmiddels wel, wel doen duizelen. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat, is dat wij wet- en regelgeving hebben uit de vorige eeuw die doordat de uh, Europese Unie meer een geheel is geworden, doordat de economieën meer op elkaar zijn afgestemd, ja dat er ook uh, ja, veranderingen in moeten komen. En dus is niet de vraag uh, bezuinig in de vorm van je gaat. Je gaat met een kaasschaf overal wat afhalen. Nee, je moet hervormen. En dat zit hem in arbeid, wonen en zorg. Daar zitten de miljarden. Die maar wat bedoelt moment... u ermee? Dat de wet en regelgeving nog uit de vorige eeuw stamt? Nou, neem het uh, pensioenakkoord. Uh, he. Iedereen weet dat wij worden ouder, gezonder. En we hebben een AOW-leeftijd van 65. En nu zijn we daar vijf jaar over aan het praten. En nou hebben we een kabinet wat met steun van de PvdA zegt... nou, in 2020 gaan we dan een stap maken. Dat is helemaal niet nodig. Uh, dat moet morgen gebeuren. Uh, morgen uh, moeten we beginnen met het langzaam verhogen van de AOW-leeftijd. Dat pensioenakkoord is wat mij betreft van tafel, zeker ook nu die bond niet meer bestaat. En uh, dat levert alleen al tot 2020 7,7 uh, miljard op. Nou, die bond die niet meer bestaat, dat is de FNV, neem ik aan. Ja. Uh, Agnes Jochiris is er nog steeds de, de voorvrouw van. En de bond bestaat trouwens nog, nog wel. Uh, en zij heeft gezegd net, uh, hier trappen wij niet in. Dat gaat dan over uh, de bezuinigingen tussen maximaal, uh, maximaal 10 miljard bezuinigen. Daarvan zegt zij, hier trappen wij niet in. Ik snap best dat premier Rutte de aandacht wil afleiden van de oneerlijk verdeelde bezuinigingen. Maar dit gaat, vindt zij ongehoord. Ja, ja, en we zullen nog wel meer van dat soort tegenliggers uh, uh, tegenkomen. Ook in het parlement waar mensen zeggen dat het allemaal niet nodig is. En dat het de schuld is van iedereen. Uh, we hebben een, een, een, een exporteconomie. 70% van Nederlandse welvaart komt omdat we exporteren. En een groot deel daar weer van komt omdat we binnen Europa open grenzen hebben. Uh, gaat het goed, dan verdienen we heel snel. Gaat het fout, dan hebben we ook als eerste uh, een verkoudheid. Uh, en we moeten zorgen dat het geen longontsteking wordt... en dat we er dus niet blijvende problemen aan hebben. En dan kan je populair en populistisch blijven vertellen... we gaan niet aan uw hypotheekrente aftrekken komen... Uh, uw zorgkosten blijven gelijk, uh, uh, u hoeft echt niet langer te, te werken... Als ondertussen in de economieën om je heen en op grotere afstand China, Brazilië, de verhoudingen en de spelregels anders liggen, dan zal je je als exporteconomie daar toch vroeg of laat aan moeten aanpassen. Tegelijkertijd is er natuurlijk heel veel discussie, niet alleen onder economen, maar ook de Standards and Poor's heeft het ook gezegd. Er moet niet te snel veel bezuinigd worden, juist door economieën waar het relatief goed mee gaat, zoals Nederland. Daar ben ik het helemaal mee eens. He? Kijk, als je nu zegt van we gaan, en dat, dat heeft het kabinet helaas gedaan, we halen wat weg bij defensie, we halen hier wat weg bij cultuur, bij natuur. Je moet natuurlijk oppassen dat je, en dat is dat, daarom noem ik dat woord saneren, dat als je alleen maar saneert in de overheidsfinanciën, eh, bijvoorbeeld je haalt nog nu extra geld bij defensie weg, waardoor daar nog meer ontslagen vallen. Ja, dan verklein je de economie. Want dat betekent meer werkloosheid, dat betekent minder belastinginkomsten. Dus het zal moeten gaan om. Hervormingen die betekenen dat wij dat echt allemaal in de portemonnee gaan voelen, maar waarmee de werkloosheid niet oploopt, de economie kansen krijgt en vooral de volgende generatie niet alle schulden doorgeschoven krijgt die we nu aan het opbouwen zijn. De stelling van vandaag is extra ingrepen. Ze zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Ze hebben duizend keer gereageerd op www.stand.nl. Eh, 48 procent, dat is een kleine minderheid, is het eens met de stelling. 52 procent, dat is een kleine meerderheid, is daar mee eens. Mensen, eh, althans de mensen die nu reageren, meneer Pechtelt, die willen dat dus blijkbaar niet. Nou, ik vind het een prachtig percentage. Als 48 procent nu al met dit soort schrikbeelden... met uh, een falend leiderschap uh, uh, toch het gevoel heeft... er zal wat moeten gebeuren. En wat ik nou van harte hoop... Is Even falend leiderschap, dan bedoelt u uh, buiten Nederland? Nee, ook binnen Nederland. Ik vind het feit dat Rutte zo lang achter de Britten heeft aangelopen... achter Cameron, die gisteren als eerste van de tafel vertrok... Ja, is tekenend voordat Nederland ook zelf niet durft dit verhaal te vertellen. Dat komt natuurlijk ook door de gedoogconstructie... waarin een partner zit die zegt, weet je wat... haal het allemaal bij ontwikkelingssamenwerking en verder stop te denken. Uh, dat is een gevaar, dat is een gevaar voor het Nederlands debat. En je ziet ook in Europa de weerslag daarvan. Uh, dat dat uh, door u als slap gekwalificeerde leiderschap... dat zal nu ook knopen door moeten gaan hakken in eigen land. Uh, de hypotheekrente aftrekken, dat viel even in het begin van deze uitzending. Uh, wat u betreft, doorpakken nu? Ja, kijk, de hypotheekrente aftrekken... in Den Haag heet het zelfs het H-woord. Alsof je het niet mag noemen. Dat is iets wat in goede en in slechte tijden altijd voor onrust zorgt. Maar wat je nu ziet is dat wij miljarden als overheid uitgeven... waar vooral uh, hoge inkomens een aftrek hebben. En dat loopt zo terug. En waar het eigenlijk een systeem is dat je niet je, je woning aflost... maar dat je een schuld 30 jaar voor je, voor je uitschuift. Wat in de visie van D66 en gesteund door veel economen moet gebeuren... is dat je die hypotheekrente... Niet Afschaft, maar afbouwt in een periode van een 20 jaar minder laat worden. Uiteindelijk 30% aftrek voor iedereen. Ondertussen de overdragsbelasting, wat nu een, een barrière is om een eigen huis te kopen, ook afschaft. Dus dat is, dat is voor de kopers een, een, een prettige bijeenkomst. En dat je op die manier ook de woningmarkt lostrekt. Want. Inmiddels de banken roepen, laat dit nou maar gebeuren. Vereniging Eigen Huis, velen waarvan je het niet zou verwachten zeggen... het is beter dat de overheid nu eens eerlijk dat verhaal vertelt... dat dat systeem zoals we nu hebben over zijn tijd heen is... en dan ook rust in de markt creëert... dan nou elke keer maar die angst van dat H-woord erboven te laten hangen. Ja, fijn, fijn te horen wat u ervan vindt. De, de politieke realiteit is dat het nog wel eens een, een, een zwaar kopje thee kan zijn. Ja, dat vind ik nou ook zo raar. Want de enige die twee die er ongelooflijk tegen zijn... dat er iets aan gebeurt, zijn CDA en VVD. Terwijl in de hele oppositie van, van SP, eh, PvdA en GroenLinks... Hè, de, de linkerdeel van de oppositie... Al, net als D66 en wij zitten in het progressieve centrum... zeggen door wat aan. En PVV? P, P, PVV eh, eh, zal het wel weer niks vinden. Maar dat, ja, die vind ik bij veel oplossingen zichzelf buitenspel zetten. Maar, nou ja, het jammer ik, is ik, dat die drie bij elkaar een kamermeerderheid vormen. Ja, jammer ja, voor ik, u bedoel ik. Ja, dan, dan hou je dus de boel gegijzeld. en vertel je mensen niet het eerlijke verhaal. Terwijl, kijk naar die huizenmarkt. Het, het, het, het is nee, nee, een drama. Even los van de argumenten. De argumenten zijn helder. Die heeft u uiteengezet. Ja. De vraag is wat de politieke realiteit is. Als er extra bezuinigd moet gaan worden... is dat denkbaar zonder de hypotheekrente-aftrek aan te pakken? Ik denk dat ze er niet om, om, omheen komen. En ik hoop alsjeblieft dat ze het dan ook een keer goed doen. Want we zagen wel van de zomer hè, dat er dan iets van de overdrachtsbelasting 4% afgaat. Maar daar was geen dekking voor. Bedenkt u eens in. Er is een cadeautje gegeven wat niet eens gedekt is. En dadelijk in juli moeten we gaan beslissen of we dat door kunnen zetten. Dat zijn allemaal rekeningen die worden doorgeschoven. En ik, ik vind het prachtig dat dit kabinet hè, ons 130 laat rijden. Is allemaal, allemaal hartstikke leuk. Maar waar het nu om gaat is dat we aan de ene kant die hervormingen doorvoeren in arbeid, wonen en zorg. En natuurlijk investeren in onderwijs. Want ook dat is iets waarmee je de economie laat lopen... in plaats van dat je hem beperkt. Ik dacht al, volgens mij ontbreekt er nog een element... aan het verkiezingsprogramma het doen, wat langs komt. Ik dacht ik, ik, ik noem hem nog maar even. Ja, nee, heel vriendelijk van u, buitengewoon vriendelijk. En nog maar drie weken geleden heeft minister Jan Kees de Jager gezegd... dat er geen extra bezuinigingen nodig zijn. Ja, ja, nee. En, en, en een jaar geleden riep, riep, riep uh, Rutte en, en, en de staatssecretaris... dat er geen geld naar de Grieken moest. Dat is het probleem van leiderschap. Ik, ik vertel hier niet een populair verhaal. Ik denk dat we dadelijk veel mensen aan de telefoon krijgen die zeggen... Uh, dat is allemaal niet nodig en haal het daar en haal het dit. Als ik dit niet elke vezel van mijn lijf zou menen. Als dit niet echt vanuit mijn tenen zou komen, zou ik het niet vertellen. Het is geen populair verhaal, maar het verhaal nog langer vooruit schuiven... is nog slechter. De PVV heeft gezegd, uh, er mag alleen extra bezuinigd worden... als ook ontwikkelingssamenwerking uh, aangepakt gaat worden. 4 miljard hadden ze in gedachten. Ja, het CDA betreft. heeft gezegd, uh, read my lips, no way. Ja, dat moet je bij het CDA altijd even zien of ze dat dan ook volhouden. Maar dat zou betekenen zo ongeveer op 300 miljoen... na alle ontwikkelingssamenwerking overboord. Natuurlijk uh, moeten wij scherp zijn op waar geven we het geld aan uit. Maar wij zijn een exportland. En, en los van idealisme zijn we ook een land... wat zich in opkomende economieën... Kan, kan doen gelden door daar relaties te hebben. Het is klein denken om te denken van weet je wat... Het, het, het stopt allemaal bij de grenzen en het komt vanzelf naar ons toe. Het past ook niet in de Nederlandse traditie. Dus voor een deel is het solidariteit, is het idealisme dat je anderen helpt. Voor een groot deel is het ook. Omdat je weet dat je daardoor uiteindelijk weer... in die grote wereldeconomie je graantje mee kan pikken. Tot slot, in het mediaforum, uh, meneer Pechtold, werd gesuggereerd... dat uh, door de twee journalisten die hier zaten... dat het wel eens een uh, expres lek kan zijn geweest richting de Telegraaf. Dat getal van maximaal 10 miljard. Denkt u dat het inderdaad zo werkt? Het wordt even gelekt om te kijken hoe het valt. Mogelijk 10 miljard extra bezuinigen? Er verbaast me niks, want als je dan nu zegt van het worden door tien... en je doet dan dadelijk zes, dan denkt iedereen het valt wel mee. Uh, en dat is de bangmakerij waar ik nou juist voor wil waken. Ik vertel hier geen vrolijk verhaal, maar niet om bang te maken... maar om een realistisch, eerlijk verhaal, wat overigens ook al jaren verteld wordt, uh, om dat nou eens een keer... bij mensen ook tot draagvlak te krijgen. En dat we afgaan van dat populisme ter linker- en ter rechterzijde. Die zegt, we kunnen het houden zoals het is. Dat is al te lang. Nederland is altijd krachtig geweest omdat we wendbaar waren. Omdat we inventief waren. Omdat we sneller waren uh, als, als, als andere economieën. Survival of the fittest van Darwin gaat niet over wie is het sterkst... maar wie kan zich het beste aanpassen. En daar was Nederland altijd kampioen in. Ik zie een andere vorm van wendbaarheid, namelijk de stand recht voor mijn neus. Die is van 48% is die naar 50% gegaan. Uh, dus de luisteraars bewegen in ieder geval mee. Uh, www.stam.nl, daar kunt u terecht als u wilt stemmen op de stelling van vandaag. Of via sms, kan ook. Uh, 7070 is uh, het nummer waar daar u eens of oneens kunt sms'en. Extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Alexander Pechtold, we gaan naar de luisteraars. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Baarda, Rotterdam. Met respect voor ieders mening denk ik toch dat bezuinigingen helemaal niet nodig zijn. Want waar is er nu een tekort aan in ons land? Aan aardappels, aan graan, aan olie, aan groenten. Daar hoor je niet van. Er zijn producten genoeg. En geld is in wezen niets. Het heeft geen intrinsieke waarde. Het is een door de mensen bedacht ruilmiddel om de handel te vergemakkelijken. Waar gaat deze redenatie naartoe? En kan ook door de mensen de, wat de hoeveelheid betreft worden aangevuld. Dat heeft Amerika reeds gevraagd aan uh, Rutte, heb ik gehoord. Waar gaat deze redenatie naartoe? Nou, dat de ECB tot de orde moet worden geroepen om geld te verschaffen. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Bye. Ja, ik wil even vooropstellen dat het kabinet in deze moeilijke tijden gewoon uh, ja, hartstikke goed bezig is. De juiste prioriteiten stelt. Kijk, daar komen nu dingen ook op, op de premier af. Ja, die zijn van tevoren niet te bedenken. Daar moet hij op, op participeren. Dus uh, dat kan inderdaad met de dag wijzigen. ik kan meneer Pechthold uh, horen. Uh, hij heeft het over het H-kabinet. Uh, ik denk dat de meeste stemmers uh, op de drie partijen die nu in de regering zitten... Uh, mensen zijn met een eigen woning, inderdaad. En die hebben het nu even voor het zeggen. Dus die hebben de meerderheid. Ja, het, het ging over het H-kabinet, maar het H-woord overigens. Maar uw, uw, uw punt is duidelijk. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw Verkijk, IJssel. Nou, ik wil even zeggen. Van uh, de euro, dat is natuurlijk hartstikke fout geweest. En hij pecht tot het erover. Nog meer bezuinigen. Maar gisteren kreeg ik wel de toeslag binnen. Over de huur van 2012 is voorlopig al 25 euro minder. Kijk eens aan, dat hakt weer. De stelling en van vandaag, mevrouw. De stelling van vandaag is extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis nee, te bestrijden. Ja, eerlijk delen. En dat doet pech tot niet. Alleen zijn stokpaardje. Onderwijs, onderwijs. Maar aan de uh, oudjes worden niet gedacht. En... Dank voor je reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Ik ben ze in Hallo. Um, ik, wilde, ik sta bijzonder achter wat meneer Pestel zegt. Het is gewoon nodig dat er ingrepen gedaan worden, zeker ook in hypotheken. Dat zeg ik als eigenaar van een huis met een hypotheek. Maar het onderliggende probleem in ons land is dit vreselijke kabinet wat gesteund wordt door een populist. En daar moeten we heel snel verkiezingen over krijgen. En laten we het daar nou toevallig een keer vandaag niet over hebben. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Marie van der Kars uit Apeldoorn. Ik heb diep nagedacht, maar volgens mij hoeven er geen extra ingrepen te komen... want er is kennelijk geen crisis. Als er een derde top nu is geweest... waarin men niet tot echt goede uh, ingrepen zijn gekomen... dat het echt zoden aan de dijk zet... dan denk ik, er is helemaal geen crisis. Ik merk ook niet zoveel van die crisis. Ik merk alleen dat wij met z'n allen denken, hoe is het nou? En meneer Pechtold die vertelt voor de zoveelste keer zijn verhaal... Ik heb geen enkel vertrouwen okay. meer in wat ze in uh, Brussel of in Den Haag doen. Dank u wel. Ze zijn wel van alles aan het zeggen over, uh, over crisissen. Maar er is niets van te werken. Oké, okay. dus dank, dank, dank voor je Dank voor uw actie, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag spreken met is. Dag. Ik ben oneens met uw stelling, omdat ik denk dat dat uh, niks zal, uh, zal helpen. Zolang we tussen wal en schip zitten wat betreft uh, de Europese eenwording. ...gebeurt er uh, niets belangrijks. En ik denk dat het echte probleem zit in de verdeling tussen het Noord en Zuid-Europa. Je hebt aan de ene kant socialisten, en dat zijn de grondleggers van uh, Europese eenwording. En aan de andere kant heb je de populisme en, en rechtsnationalistische uh, uh, uh, denken. Dus ik denk dat we uh, aan de socialisten het moeten overgeven. Over die kunnen hun, hun plan afmaken. Dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, broer Michiel, je is uit Dag. Goeiedag. Ik ben het eens met de stelling dat er, uh, dat er ingegrepen moet worden. Ik denk alleen niet dat dat heel hard uh, gedaan moet worden. Als je kijkt naar de opmerking over die betekenend aftrek... denk ik dat dat niet de meest juiste is. Omdat die bubbel die ontstaan is, mede door de overheid is uh, gecreëerd... Als we kijken naar een waarom er extra geld wordt aan toegevoegd... dan moet je je al vragen wat gebeurt er met de prijs. De prijs gaat omhoog en vervolgens wordt dat weer uh, afgepakt door de overheid. Ik denk dat dat niet de juiste manier is om te werken. Okay. En wat je daarmee creëert is dat je daar uh, nou, een markt uh, in elkaar laat klappen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, um, heel kort. Meneer Pechot, hij praat constant over onze export, zeg, zo afhankelijk en zo. Maar meneer Pechot vertelt niet. Wij moeten naar de Landen geld geven. Ja. En met gegeven geld van ons, kopen ze onze spullen weer. Dus wij moeten betalen voor onze export. En dat hebben we zo hard nodig. Het is allemaal niet waar. Meneer Pechot heeft helemaal geen kijk op hoe dat allemaal in elkaar zit. Zo'n idealistische gesprek. Vraagt u meneer Pechot, wat heeft hij en de rest van de parlementsleden ingeleverd? Ik ben een weer. Ik word gekoord. En wat hebben parlementsleden ingeleverd? Vraagt meneer Pech Dank voor uw reactie. dan goedemiddag. Goedemiddag met Alain uit Arnhem. Dag, ik denk dat het belangrijk is dat we onze bewustwording wat aanpassen. En dat we inzien dat we veel te veel spenderen aan een overbodig troep. Ja, ja, Zo ik, okay. ik dacht, dat komt nog hele zin achteraan, maar u was klaar. Nee, ik, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we okay. ons realiseren dat we ook altijd wat minder toe kunnen. Okay. En uh, dan hoeven we altijd minder te verdienen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ben ik aan de beurt? Zeker. Ja, nou, dan wil ik even wat melden. Want mijn schoonvader zei vroeger altijd... Uh, je moet eerst een dubbeltje uitgeven... voor je kwartje weer kunt ontvangen. Maar de regering die wil net aan de zon bezuinigen. Maar als ik het goed heb, kan ik ook wat meer uitgeven. En uh, dat zie ik nu niet zitten... Vooral ja. met die mensen met die lage inkomens, die kunnen niks uitgeven. Er blijft de, de partemonnee dicht. Dank voor uw reactie, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben uit Breda. Dag. Ik heb voor uh, meneer Pechtold eigenlijk maar één vraag. Want uh, er wordt gekocht op allerlei uitkeringen, WW-uitkeringen waar mensen voor betaald hebben. Meneer Pechtold, wat wordt er gedaan aan de riante wachtgeldregeling voor uh, politici? Dank voor uw reactie, Stam.nl. Goedemiddag meer met Lee zijn uit Den Haag, je bent tegen de stelling, omdat verder bezuinigen betekent ook minder besteden door de mensen. Want dat gaat dan de kosten van de mensen die al hun geld nodig hebben om te besteden. We kunnen ook heel goed bij de hoge inkomens een tijdelijk, twee of drie jaar, een hogere belasting invoeren. Goed, dank voor uw reactie. Alexander Pechtold van D66, wat zien jullie op in de reacties? Nou, iemand die zei, we merken niks van de crisis. En misschien is dat ook nog wel het, uh, aan de ene kant het prettige... en aan de andere kant het gevaarlijke. Als je nog niet je baan kwijt bent, geraak, kwijtgeraakt... of uh, je loonstrook van januari nog niet uh, hebt gezien... dan merk je er ook nog niet zo heel veel van. Maar ondertussen uh, is het wel een sluipmoordenaar die op ons afkomt. En moeten we dus, zoals ik zojuist zei, die maatregelen nu gaan nemen? Het uh, keer ja, argument is, dat dat zei deze mevrouw, althans. ik geloof de politiek daarmee niet meer. Nee, en dat is. Ja, sommigen zeiden ook, dat vertelt Pecht tot voor de zoveelste keer zijn verhaal. Ik hou dit verhaal ook gewoon vol. Uh, en het is geen populair verhaal. Maar ik denk dat anderen die elke keer zeggen het hoeft niet, het ongelijk krijgen. En het cynisme wat ik bij sommigen hoor van we hebben nu een derde top gehad. Nee, het was al de zesde top dit jaar. En elke keer heet het de laatste top in Europa waar het allemaal geregeld gaat worden. Ik dat dat cynisme en wantrouwen... tegenover op dit moment het leiderschap in Europa... dat snap ik goed. Uh, maar daarom moeten we ons en op het Europese richten... maar ook op onze eigen agenda. En maar misschien mensen ook die... op uw eigen portemonnee... een van de bellen zei, wat heeft u als parlementariër ingeleverd? Wij staan op de nullijn. Net als ambtenaren... Uh, volgen wij dus gewoon. Dus ook wij uh, leiden in die zin koopkrachtverlies... omdat wij niet meegaan met de inflatie. Uh, uh, en ook wachtgeldregelingen, daar komt hij weer. Ik vind het prachtig om daarover te hebben. Die zijn versoberd... Uh, uh, ja, als, als mensen zich alleen maar uh, op, op de politiek richten uit een soort van gevoel: jullie hebben het voorzaakt. Uh, er is niet één politiek, er zijn verschillende politieke partijen. En ieder probeert zijn verhaal zo goed mogelijk neer te zetten. Um, de euro was een fout, dat zei ook een van de bellers. De euro heeft ons heel veel gebracht. Uh, wie had kunnen bedenken tien jaar geleden dat de euro zo snel, zo sterk tegenover de dollar zou staan. Hij begon er iets onder en hij heeft er eigenlijk die, al die jaren boven gestaan. Je ziet natuurlijk nu, nu de Britten die Voor geen euro hebben. Het is niet hebben. op gedeeld omdat het dollar zo slecht deed. Ja, en, en daarom zie je dat het altijd een, een, een concurrentie is. En dat zal in de 21e eeuw steeds meer een concurrentie tussen continenten worden. Het oude Europese continent, het Amerika, van Noord-Amerika wat in de 20e eeuw nog een belangrijke rol speelde... maar wat wordt ingehaald door China, India, Brazilië. Dat zijn landen met andere werkomstandigheden... andere arbeidsvoorwaarden, andere levensstandaard... Uh, waar wij niet onze ogen voor kunnen sluiten. En waar we dus uh, nogmaals ons op aan zullen moeten aanpassen. In die zin dat wij uh, slimmer zullen moeten zijn, sneller moeten zijn. En dat zijn we ook altijd. Dus het is ook een positief verhaal wat ik vertel. De eerste beller zei uh, de ECB moet, uh, moet geld moet verschaffen. Hij bedoelde geld bijdrukken, neem ik aan. Ja, dat, dat, dat is een kortstondige maatregel. Het gaat nu niet alleen om een tekort aan geld. Wat ik met anderen wel eens was, van pas nou op. He, iemand zei, ik hou mijn portemonnee dicht. Doordat we die maatregelen niet nemen... doordat we niet de langere termijn centraal zetten... gaan mensen nu die auto uitstellen, dat huis niet kopen. Uh, overigens valt me dan wel op dat we allemaal wel weer... veel vuurwerk en in Sinterklaas inkopen doen. Het lijkt ook wel een soort dans op de rand van de vulkaan. Maar uh, uh, uiteindelijk zal die die consument, wij allen dus, ook weer vertrouwen in moeten krijgen... dat, dat die maatregelen genomen gaan maar worden. Maar is dat vertrouwen niet uh, het best geborgd door een overheid... die zo min mogelijk en zo laat mogelijk bezuinigt? In plaats van bij een beetje tegenwind meteen hup weer 10 miljard erop te ja, houden. Maar er was, kijk nou naar die ene boze mevrouw uit, uit Capelle. Die zegt, ja, mijn huurtoeslag voor 2012 is binden en hij is minder. Wat een fantastisch land dat we huurtoeslag hebben... Dat we, dat we het kon kunnen veroorloven dat oudere mensen tegemoet komen in een huur. Ik, ik vind ook dat we als Nederland elkaar ook wel eens de spiegel mogen voorhouden. En, en niet altijd achter die, die, die platitudes aan moeten lopen van de ouderen worden gepakt of daar zit het geld. Nee. We, we, dit is een welvarend land. Als, als, als je wieg in Nederland hebt ges, heeft gestaan. dan heb je een van de prachtigste uitgangsposities. als, als je naar, de, naar de, de wereld om ons heen kijkt. Laten we zeggen en, dat dit uw famous last words zijn, want ik wil afgaan. Dank je wel. Heel goed. Alexander Pechtel, de stelling van vandaag is. extra ingrepen zijn hard nodig om de crisis te bestrijden. Uiteindelijk is het een kleine meerderheid geworden: van 51% die het met u eens is, 49% is daar niet mee eens. Dank. We gaan uh, even schakelen met Amsterdam. Jan Mom zit klaar in Café De Kroon in Amsterdam. Want vrijdagmiddag live zometeen Jan. Ja, en naast mij uh, zit Pen Bot, oud-minister Buitenlandse Zaken. En die gaat ons vertellen hoe dat nou allemaal in zijn werk is gegaan vannacht daar op die eurotop. Wat zijn de geheimen van het onderhandelen? Hoe hard zijn ze tegen elkaar tekeer gegaan? Uh, hij heeft als geen ander dit soort tops meegemaakt in grote aantallen... dus weet precies hoe de hazen rennen, om het zo maar eens te noemen. Armoede in Nederland, is dat er nou wel of niet? Rutte vindt van niet, de SP van wel. Uh, mijn vragen uh, stellen, hoor van het Sociaal Cultureel Planbureau, hoe het zit. Tim Klon komt langs, gaat het over Joep van het Hek hebben... Frits Barend natuurlijk, over omkoping, de column van Justus van Oel... en zoals altijd live muziek, dit keer van René van Bavel. Dat was zometeen vrijdagmiddag live hier op Radio 1.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 het is Easy December bij Wekamp.nl. Als je december aankoopt, shop je vanuit je lui stoel. Ook je hippe ski-outfit. Nu tot 15% korting. Eerst Wekamp.nl. Als je nog beter wilt worden van je gezonde leefstijl, profiteer dan met duizenden andere vegetariërs van collectieve korting op je zorgverzekering. Kom snel naar vegapolis.nl. Dit is Radio 1.